Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt een spannende dag voor de Franse president Macron. Vorige week drukte hij een wet erdoor waarmee de pensioenleeftijd in Frankrijk omhoog gaat... Zijn politieke tegenstanders vinden dat niet oké okay en hebben een motie van wantrouwen ingediend. En vandaag wordt daarover gestemd, zegt correspondent Frank Renaud. Als de motie van wantrouwen wordt aangenomen, dan zijn er twee hele directe gevolgen. Dan zijn de pensioenplannen meteen van tafel. Want die motie van wantrouwen is gekoppeld aan die pensioenplannen. Dus als die wordt aangenomen, als een meerderheid van het parlement daarvoor stemt voor die motie van wantrouwen, dan gaat de, de verhoging van de pensioenleeftijd niet door. En dan moet de regering ook haar ontslag indienen. Maar als de meeste partijen Macron wel steunen, is er geen weg meer terug en gaat de pensioenleeftijd in Frankrijk definitief omhoog. Nederland komt met een lading extra geld voor het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om een miljoen euro. Dat geld is onder meer bedoeld voor onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het geld komt bovenop de 2 miljoen die Nederland eerder al beloofde. Een vieze en stinkende schoonmaakactie in Australië. De ene langs de rivier van het land ligt vol met miljoenen rottende vissen. Daarom worden er nu mensen ingehuurd om de dieren weg te halen... al kan de politie niet beloven dat alles wordt opgeruimd. De politie heeft het dus over een logistieke nachtmerrie. De miljoenen vissen zijn doodgegaan door de hitte en de lage waterstand in de rivier. Hoi allemaal. Hoi. Hoi allemaal. Jullie denken vast, wat doet die arts op TikTok? Ja, toch? Die ging niet helemaal goed. Ja, als je aan het scrollen bent op TikTok kan je de komende tijd ook Diederik Gommers en zijn collega's tegenkomen. Tientallen artsen maken zich zorgen omdat ze het idee hebben dat steeds meer jongeren aan de veep zitten. Dat is ook te zien op TikTok en de artsen komen daar nu dus zelf ook met filmpjes. Wat wij doen is eigenlijk alle influencers de vraag stellen van help je de tabaksindustrie aan nog meer verslaafde jongeren of help je ons artsen om ziekte te voorkomen. Ze hopen dus dat influencers de e-sigaretten voortaan weglaten op TikTok. En als dat gebeurt, zo beloven de artsen, vertrekken zij ook weer van TikTok. Het weer nog veel grijs vandaag. En op de steeds meer plaatsen valt ook wat regen of motregen. tot 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopend Badhoeve dorp. Drie kilometer file, vertraging van 5 minuten.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 Eerste keer muziek, toch? Doe, doe maar een plaatje, dat maakt niet uit. Goedemorgen, dames en heren. Hartelijk ja, welkom hartelijk hier bij, welkom bij, uh, bij Goedemorgen, Hans Zandvoort, Zandvoort. Hans Botman aan mijn ja. linkerkant, en Loogman uh, uh, Loofman aan mijn rechterkant. We <laughs> gaan praten met de eerste gast, George Polman. Uh, van de Rotary Zandvoort over de circuitrunnen. Ik ga even een beetje door het programma Goedemorgen. heen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik, ik ga nog even door het programma heen. Uh, we krijgen straks ook nog uh, Mieke Hollander en Hans Velvis over de Wurf. Die geven de laatste voorstelling uh, binnenkort... Uh, dan komt uh, uh, onze bekende George uh, martinez Galan. Die ken je nog wel, Ger. Van de ja, die Verkeerden is een vaste, natuurlijk. vaste klant hier. De vaste klant. Maar uh, hij uh, gaat een reeks concerten in de Kroch. Ik heb het begrepen. Ja, mooi. Ja, mooi. mooi. Daarna, uh, na het nieuws van 11 uur... hebben we Willem Strohman... Die kennen de, we ook. Uh, ja, van de Classic Concerts. Juist. Over het colorie Ensemble morgen. Uh, daarna komt Arie Griffioen praten... over de grote winst van de boerenburgerbelang... bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Want hij, is, uh, hij staat op de lijn Provinciale Staten. Plus, ja. hij wordt waarschijnlijk eerste Kamerlid. Dus ja. dat is wel een interessant gesprek. Absoluut. En als laatste hebben we nog Ayla van Kessel over de première van de film De Goede Mens van Zandvoort op 1 april. 1 april. En, is geen en is geen dat is geen grap. Maar uh, zoals gezegd, we gaan als eerste praten met uh, George Polman. En de techniek is van Leon Ja, het techniek is van Leon. Nee, ja, maar we uh, moeten Leon niet vergeten. Nee, zeker niet. Want, Heel goed. Uh, die, uh, en de, uh, die de muziek invallig. is van Jan van Ja, maar uh, die was, die was, die was, dat ging nog even niet goed. Maar dat komt ook wel weer goed. En wij vallen ook in, Ger. Voor, uh, wij vallen in, ja. Uh, voor, voor onze, voor, uh, onze grote vrienden, dongen, Want uh, die had het erg druk. Dus. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Nogmaals, George Polman, uh, van harte welkom... Bij Goedemorgen Zandvoort want we gaan praten over een van de mooiste weekenden van, uh, van Zandvoort. Ja, zeker. Vol volgend jaar op de of volgende week op de rolstaat. Hè? De circuitrun en uh, op zaterdag ook nog de 30 van Zandvoort. Het is uh, de loop, hè, is dat? Van, uh, ja, dat klopt. Op zaterdag. En uh, op zon zondag hebben we dan ook nog 4000 fietsers. Ja, zeker. Ja. En, uh, uh, uh, en, en het natuurlijk de circuitrun. De, de, de en dat, wordt een dat is bijvoorbeeld al een groot grote succes. Ja, hoeveel, er zijn hoeveel, hoeveel? dit jaar een recordaantal deelnemers op de zondag aan de loop. En dan heb ik het over de 10 Engelse mijl, dus dat is 6,1 ja. kilometer, de 12 kilometer en de one lap. Dat is de kortste afstand, dat is precies één ronde over het circuit. En die drie afstanden hebben we nu meer dan 14.000 deelnemers. 14.000, zo. Ja. Is dat, dat, is, is dat het maximum of kunnen er nog meer? Nee, nee, de ambities die zijn uh, nog groter. Nog groter, ja. ja. Maar uh, de, ja, kijk, Le Champion die organiseert natuurlijk ook andere lopen... waar uh, 20 uh, of 30.000 ja. mensen kunnen meedoen, nou Maar uh, die 14.000 zijn we wel super blij mee. Het is natuurlijk toch twee lastige jaren geweest vanwege corona. Ja. In 20 en 21. Dus toen we 22 jaar uh, van start konden... waren we dolblij met 12.000 uh, deelnemers. En we zijn heel fijn, blij dat er nu een stijgende lijn zit. Dus ja, uh, goed hoor. Kunnen we kunnen vanaf nu weer verder omhoog kijken. Want eigenlijk uh, is, is de Formule 1 terugkeer ook een, een soort boost geweest waarschijnlijk. Hè? Want, ja, uh, dat noemen we de Max-factor. daar max kan je ja. natuurlijk wel ja. iets bij voorstellen met die twee spectaculaire kombochten. Het ja. is natuurlijk hartstikke leuk om daar... Het is best lastig uh, om doorheen te lopen. We hebben het gefietst. Nou, we hebben het gefietst. Ja, en toen dacht ja. ik al van nou, dat is een pittig uh, Je bent pittig niet ben opgevallen. Ik, nou, ik ben net niet opgevallen. Maar als je nou, er bovenin uh, rijdt, dan ja. uh, moet je wel goed uitkijken. We, we hebben ze naar beneden zien donderen, ja, ja, ja. Weet je wel. Ja. Ja. Maar goed, uh, lopen, dat gaat net, weet je wel. Maar dat is ook lastig, toch? Ja, je moet een beetje beneden in die bocht blijven. Ja, maar je hebt natuurlijk ja. niet zoals met zo'n uh, racewagen dat je zo hard gaat. Nee, nee dat je gaat, je gaat geen driehonderd kussel. En je moet natuurlijk met al die mensen doorheen. Maar ja. kijk, de sfeer is natuurlijk super. En, en uh, ja, die Grand Prix is toch een groot succes. En je voelt je toch onderdeel daarvan. Ja. Als je daar overheen loopt op dat circuit. Ja, en de circuit is een jaarlijks belangrijke fundraising voor, uh, voor de uh, Rotary. Ja, en dit zeker. jaar is het viel en joep hè? Ja, Vertel eens wat over Viele Joep. Um, misschien eerst even in zijn algemeenheid. Ja. Dus elk jaar uh, zoeken we een, een goed doel uit. Mm -hmm. En uh, mensen die deelnemen aan de circuit kunnen dan bij de inschrijving geld uh, overmaken. Op vrijwillige basis. Yeah. En wij proberen elk jaar een doel uit te zoeken... wat heel erg uh, aansprekend is... Mm -hmm. Um, wat we nu van plan zijn is om dit doel, Philae Joep... eigenlijk voor drie jaar uh, te promoten. Omdat we dat zo'n goed uh, doel vinden. Okay. En dat dat dan ook wat meer aandacht krijgt uh, bij de mensen. Uh, het is een uh, goed doel voor een ziekte... om uh, zeg maar geld op te halen voor de research. Uh, de ziekte is uh, neuroblastoom, Dus dat is een, een kinderkanker. Mm -hmm. En daar zijn maar 25 kinderen per jaar... die ja, dus daardoor die ziekte worden getroffen. Dus daar, daarom is het onderzoek waarschijnlijk ook niet echt uh, enorm, zeg maar. Nee, er is natuurlijk uh, voor de industrie, uh, ja dat ja. klinkt heel hard, uh, ja. weinig aan te verdienen. Geen model. Dus, dus nee. dat onderzoek, uh, want heel veel kankersoorten zijn nu uh, een stuk beter te genezen dan vroeger. En bij dat Neuroblastom schiet dat maar niet op. Um, er is nu wel een grote doorbraak geweest... Uh, dat ze de DNA-code uh, hebben kunnen achterhalen. Okay. En uh, om je een idee te geven... er zijn 35 wetenschappers uh, mee bezig. Maar maar vijf uh, die zijn door de universiteit betaald. En de rest is allemaal met, met fundraising uh, opgehaald. Ja, ja. Um, wij hebben ja, een presentatie gehad uh, van die stichting. Ja, ik heb er een filmpje van gemaakt, Ja. Oh, wat goed. Dat ja, dat filmpje, ja, dat filmpje ja. staat nu bij, als het goed is, op het circuit-site. Uh, uh, ja. En ook bij jullie, uh, of bij, bij Joep op de site. Ja, ik heb het filmpje gezien. Ja. Het is echt een, een prachtig filmpje. Ja. Ik moet ook zeggen, uh, tijdens de presentatie bij ons op een clubavond... Uh, bij iedereen was aan het huilen. Oh, God. En uh, Je moet je voorstellen, uh, een kindje wordt ziek. Uh, wordt bestraald. Je hoopt dat het beter gaat. Maar maar 20% ja. uh, Goh, uh, bizar, overleeft het. En, en ja, de meeste van die kindjes hm. worden niet ja. ouder dan 4 jaar. Dat is echt uh, ja. verschrikkelijk. Ja. ja, dat is echt heel erg. Ja, het is voor, voor de slachtoffers is het natuurlijk verschrikkelijk. En ook voor de familie is dat zeker. Ja, het heeft enorm veel impact. En, en, en, ja. en, dan, en dan ook nog een keer. dat er weinig op dit moment niet zo heel veel onderzoek naar wordt gedaan. En dat wordt meer als er meer geld beschikbaar komt. Waarschijnlijk. Ja, en ze krijgen dus nu steeds meer uh, bekendheid. Steeds meer fondsen. En het onderzoek gaat echt de goede kant op. Ja, en dat willen we heel graag dat dat uh, continueert. Ja. Bij zo'n doel als dit... Kijk, wij zijn natuurlijk maar een, een lokale club uh, En hiermee kunnen we toch het verschil maken. Niet alleen uh, door het geld dat we bij dit evenement ophalen. Maar ook om zo'n stichting uh, een platform te geven. En, en meer bekendheid en meer exposure. Ja. Uh, zodat ze ook om zo'n circuit heen hun eigen activiteiten kunnen organiseren. En van daaruit ook andere lopen uh, kunnen doen. Hè. Dus, dus je maakt ook de ouders en de familieleden en de ja. andere betrokkenen enthousiast. Ja. En het moet een soort vliegwiel-effect, een ja, speelbal-effect zijn. Dus zijn er meer Rotary Clubs die dus dat nu ook gaan doen? Of? Uh, nee, wij houden het bij onze club. Ja, ja. Maar uh, nogmaals, we geven een platform voor Villa Joep. Ja. En die maken daar heel dankbaar gebruik van. Dat begrijp ik. Het zijn allemaal vrijwilligers, dus er zitten geen betaalde krachten. En dat ja. spreekt ons ook aan. Ja. Dat je dus niet... Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel goede doelen waar je een bijdrage levert. Maar dan ben je een van de velen. Dat KBF. Of en, en hier kunnen ja, we echt ja. het uh, verschil maken. Ja, mooi hoor. Uh, we gaan even de, duiken even de geschiedenis in van de, van de circuirun. Want uh, we kwamen net tot 13 afleveringen. 14 nu, jaar. Of ja. 14 jaar ja. inderdaad. Volgend jaar is eigenlijk de derde Lustrum. Ja, een mooie Lustrum, ja. Ja, ja. dus uh, het is twee jaar niet geweest. Nou, als, als mensen het een beetje gaan terugrekenen, dan kom je op 2008 dat de eerste was. Ja, klopt. Uh, hoe, hoe is dat uh, zeg maar uh, tot stand gekomen toen? Um, ja, wij uh, zijn als club natuurlijk altijd op zoek naar een soort fundraiser. Uh. Uh, ik weet niet of je dat nog kan herinneren... maar vroeger hadden we altijd het Zomerslotte Festival. Dat is een ja. spel zonder grenzen. Uh -huh. En uh, dat liep uh, een beetje naar het eind, dat evenement. Er waren gewoon een hele hoop bedrijven... Uh. die hadden al heel vaak meegedaan met hun team. En er werd wat minder animo was daarvoor. Dus toen zijn we gaan kijken van... wat is dan iets uh, wat een goede kans heeft. Nou, dat hardlopen dat, ja, is nu nog steeds uh, heel erg populair. En dat is uh -huh. ook heel erg in opkomst. En uh, ja, al pratende, en als club heb je natuurlijk heel veel contacten met de gemeente en met andere bedrijven. Uh, bleek dus dat de gemeente was op zoek, uh, ja, ja, rond evenementen. En naar iets wat de aftrap kon zijn van het seizoen. Het circuit uh, wil natuurlijk zoveel mogelijk van het asfalt gebruik maken. Maar ook zonder dat ze geluidsdagen ja. nodig hebben. Ja. En wij zaten toen, uh, ja, met het idee om daar een hardloopwedstrijd te organiseren. Echt een marathon. Hmm, okay. nou, met dat idee zijn we dus uh, aan de slag gegaan. En uh, wij hadden twee trekkers binnen onze club: Peter Keller Peter en, Keller, uh, en raar, Dick, zo. Ja. De, de piloot. En uh, ja, die hebben met heel veel enthousiasme dus dat in de stijgers gezet. En al heel snel uh, haakte Le Champion aan. Want die hadden ook een idee om hier in de regio een loop uh, ja. te organiseren. Ja, en het bleek al snel dat je hebt echt zo'n professionele club nodig hebt. De eerste keer hadden we al iets van 7.000 of 8.000 hm. lopers. Ja, ja, ja. En met die tijdregistratie, dat, dat kan je natuurlijk niet... met een paar vrijwilligersverhaal uh, nee, krijgen. Nee, nee. Dus van begin af aan hebben we geteamd met uh, Le Champion. Ja, want ze hebben natuurlijk een heel groot evenement in Egmond. Hè? De, Klopt, een, de Egmondloop ja, ja. in de winter. En toen is het eigenlijk in Zandvoort in, in dan in het voor, begin voorjaar. Ja. Uh, ja, dus ze kijken dan wat is uh, een mooie plek op de, op de agenda ja, dit komt natuurlijk perfect ja. uit. Ja, dat begrijp ik. En, en uh, doen er ook uh, toppers aan mee? zeg maar de toplopers uit Europa? Of? Ja, er is natuurlijk, uh, dat noemen ze dan de topatleten. <lacht> en wat wel leuk is om te, te vermelden... Um, met onze Rotary Club hebben we een, een VIP-team. Dus uh, dan mogen we helemaal vooraan starten. Samen met uh, de topatleten. We mogen ze natuurlijk niet... Uh, nou, die zijn nog bij de, ja. de Thorsenbocht of we, niet? We, ja. we, we, we starten dus uh, op kop. Heel goed. En dat duurt inderdaad... Uh, niet, niet langer dan de Tarzanbocht. van Bocht. Ja. Want dat, dat, ja, ja. Uh, nou, die, die zijn zo gigantisch uh, snel. Ja, ik heb net een keer uh, starten met uh, Lorna Kiplagat. gehad. Mm -hmm. ja, dat is echt prachtig als je ziet hoe, hoe soepel. Ja, ja die ja, is last Zonder, ja. van de zwaartekracht. Ja. <laughs> en zo'n atleet die, die, die, die, die, die raakt bijna nauwelijks het asfalt voor je ja. voel. Ja. Uh, nou, wij uh, staan altijd te spinnen. Ja. Yeah. Bij uh, ja. uh, nu, zeg maar, de oude, oude uh, Ja. M nou, dat is heel lang geleden, hoor. Ja, dat is heel lang je, geleden. Je, ja, je café Neuf en daarna Marou. Ja, ja. En uh, daar uh, zien we ze allemaal langskomen. Ja. En het is wel een heel bijzondere, uh, bijzondere uh, ervaring. Ja, maar het is natuurlijk een, een, een prachtige race. Want je hebt niet alleen die ronde over het circuit. Maar daarna ga je naar het strand. Ja. Dan ja. loop je helemaal Mooi. richting uh, Tijn. Dan ga je omhoog via de boulevard weer terug. En dan... Bij het casino dijk je in het dorp in uh, Viergastuisplein. Ja. En dan de Haltestraat Dus het is een hele afwisselende loop. Ja. Het is dus ook niet een supersnelle loop. Omdat die eigenlijk best wel zwaar is met de standopgangen. Mm -hmm. ja. En dan dat rulle zand. En wij hebben natuurlijk het voordeel dat we vooraan starten. Dus dan heb je niet 14.000 man die de stand hebben omgeploegd. <laughs> ja, uh, ja. ja, ja. Dus, dus uh, nee, met ons VIP-team hebben we altijd hele uh, enthousiaste lopers. We hebben ook een hele goede lounge. Uh, ja, ja, ja. En, zeg maar, soms is het slecht weer. En dan... In plaats van koud te lijden, bij ons ben je al binnen vijf minuten aan de bier en de bitterballen. Ja, Houden jullie bijvoorbeeld ook rekening met vloed en app? Want ik bedoel, als het net vloed is geweest, dan wordt app. Dan heb je natuurlijk hard strand. Nee, je kan pech hebben. Ja, je kan pech hebben, ja, dat geloof ik ook. Dan heb je gewoon een smal strand. Heb je al gezien wat het volgende week wordt dan? Nee, dat soort dingen. Je neemt wat het weer wordt. Nee, inderdaad, dat heb je toch niet in de hand. We hebben wel eens een Tropical Edition gehad, zo noemen we dan, dat het heel warm was. Maar ook een Polar Edition. Ja. En uh, De wet and wild edition. Dus dat was het storm en regen. En... Ja, ja, ja. Maar het gaat juist om de sfeer Dat je met ja. z'n allen bezig bent. Het is hartstikke doelen. leuk om ja. alle Zandvoorters ook uh, die hier lopers te zien aan, uh, aanmoedigen. Hè? Ja, dit is <coughs> natuurlijk ook een van de unique selling points. Uh, naast het strand en het squire dat je door het dorp gaat. Ja. ja en ik zou het ook heel uh, fijn vinden als er zoveel mogelijk mensen langs de kant uh, staan. Je bent toch uh, een stukje gasvrijheid laat je zien als ja. dorp. En voor de lovers is het natuurlijk perfect als je ja. tegen het eind uh, wat moeier wordt. Ja, leuk dat er hoor. dan enthousiaste mensen zijn. Cool. Ja, absoluut. er is ook de eerste vier kilometer, de one lap loop. Ja, klopt. Jij, ja. En dat is speciaal voor mensen die niet echt uh, heel lang kunnen lopen. Ja, of, uh, nee, want 12 kilometer is, uh, is lang. Daar moet je goed voor getraind zijn. Ja. En, ja. Uh, 4 kilometer is natuurlijk ook best wel een is, is mooie ook afstand. Wel maar, zeker hardlopend, dat is waar, ja, ja, ja. ja. Maar uh, mensen hadden, hebben ze ook voor niet kunnen schrijven, ook heel veel uh, belangstelling voor. Ja, ja, ja. Nee, die 14.000 is dus over de totaal van de drie ja. En daarbij ligt het zwaartepunt wel op de 12 kilometer, ja. maar ook uh, die 4 kilometer. En dat, dat is natuurlijk het leuke, daarvoor heb je natuurlijk ook uh, de Picnic Kids Run. Ja, de, ja, de de, kids uh, run. Dat je kan. Het is een evenement voor de hele familie. Ja. Ja. Dus je kan het ook ja. zo doen dat uh, een van de ouders... Uh, die loopt dan uh, de 12 en de ander de 16. Dus dat er altijd iemand is om op de kinderen uh, te passen. Te passen ja. En die ja. kinderen kunnen dan zelf ook uh, ja. tot 2 kilometer lopen. Ja, 900 meter of 2,6 kilometer. Ja, Heb ja. Ik en nog even terug te komen op Villejoep. Hoeveel uh, hopen jullie uh, naar binnen te halen? Um, het ja, is nog niet bekend wat de dus vrijwillige uh, um, donaties zijn... Mm -hmm. Uh, maar natuurlijk ook met het VIP-team halen we geld op. Mm -hmm. En um, ja, gemiddeld kom je al snel tussen de 15.000 en de 20.000 euro. Dus dat is een, een aanzienlijke aanzienlijk bedrag. Een, een, een schatting, zeg maar. Ja, is een aanzienlijke bedrag. Ja, zeker. Ja, ja. Daar kunnen ze veel mee doen. Ja, Mooi dus hoor. met wat ze zelf ophalen. Dan, dan, um, ik zei net al in het voorgesprek. We hebben één keer een heel succesvol evenement gehad. Dat was mm -hmm. met uh, Stichting Hartekind. Ja. Kinderen met een aangeboren hartafwijking. En uh, die hadden zelf ook nog uh, sponsor lopen. En die gingen naar de 75.000 euro. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, dat is een hoop geld. Ja. Ja. Mooi hoor. Ja, zeker ja. En, en is er is uh, eromheen ook een hulp te doen op het square Met muziek en ja. tentjes en weet ik het al. Ja, het is gezellig. Dus met... mensen kunnen ook gewoon komen kijken? Ja, mensen kunnen komen kijken. Dus, dus niet meelopen, maar gewoon ja. kijken. Nee, ik zou starten. dat wel aanraden. Want ja. het is gewoon hartstikke leuk om daar rond te lopen. Ja, natuurlijk, uh... ja. want wat, wat is er allemaal verder te doen? Uh... Nou, je hebt dus langs de hele route heb je DJ's en op het screen natuurlijk uh, ook. Ja. Uh, er zijn allemaal uh, promotiesteentjes. Uh, ook natuurlijk... Villa Joep staat daar met een uh, yes, informatiesteent. Ja. Ja. Ja. En, en, en gewoon een hele sfeer, weet je. Ja. Ja. Je bent toch een, een badplaats. Een dorp wat gewend is aan gasten. Ja. Ja. En, en dit past echt heel goed bij Zandvoort. Ja. En de Formule zeker. 1 simulators ook, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. De, het enige wat niet is, is uh, dat er racewagens rijden. Die rijden er niet, hè? Die dag. Bij de start. Oh, dat is uh, bij de start. Ja, ja, oh. nee, zeker. Ja. <laughs> en nee, dat moeten we niet hebben, hoor. En we hebben <laughs> bijvoorbeeld ook gehad een keer... Als goed doel uh, stichting Wensenkind met yeah, yeah. en daar was dus ook uh, een jongen die uh, ja, ook heel ziek was. En die yeah. mocht dus mee met zo'n uh, oh, drie wagen. Ja, Oké, okay. oh, uh, dus bij de start mocht hij, dus als eerste, dus uh, als, uh, naast zijn coureur Dus Gelukkig, uh, hoor. He, dat, dat race en die racewagens die zijn ja. ook allemaal daar uitgestald. Van, Van Blekenmolen, Miss okay. Planet, ja, dat hoort er zeker bij. Ja, ja. Nou ja, goed, uh, George, ik hoop dat jullie dit weer hebben. want we vandaag ja. hebben, geweldig weer. Ja. Uh, want dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn als het ja. lekker zonnig is. En, maar goed, dat heb je ook niet in de hand. Uh, jij wilde ook nog iets vertellen over de Rotary en de, en de, en de, en de tulbanden die jullie ja. weer gaan bakken. In het kort, want volgende week komt uh, Carina Vieren, Vieren ja, hier ja, om zeker, er meer ja. over te vertellen. Ik heb twee huishoudelijke mededelingen. Dat mag, dat mag. Eén is nog, We hebben nog een paar plekken over in het VIP-team. Dus pen en papier bij de hand. Als mensen nog willen meedoen, kunnen ze een mailtje sturen naar info.ag-architecten.nl Dat architectennl ja. Ja. huishoudelijke mededeling. Wat houdt het in, VIP-team dan? Dus het VIP-team dan betaal je 100 euro. Oké, en dan... Helemaal naar het goede doel. Ja, ja, en, dan en dan heb je dus toegang tot de uh, Mercedes Lounge. Je mag vooraan starten. Oh, okay. Echt een prachtig. Uh, nou, dat shirt. dat is allemaal wel leuk. Ja. Goed, en een uh, parkeerkaart als je dat uh, nodig hebt ja. als je van buiten Zandvoort komt. Hoeveel plekken, hoeveel plekken waren er nog? Uh, er zijn nog twintig uh, plekken. Twintig plekken, okay. ja. heel goed. Nou, dat... nou uh, ik zou zeggen... Het zou toch 2000 euro hier zijn, hè? Extra? Zeker, zeker, ja. ja. Dus, dus ja. dat is net... Uh, ja, dus dat zou heel fijn ja. zijn. En je ja. had nog een tweede mededeling zijn. Ja. ja, en dat is dus dat we ook uh, voor... Uh, we doen natuurlijk ook veel voor de lokale goede doelen... Mm -hmm. En daar hebben we een tulbandenactie voor. Dus dat komt Carine dan volgende week vertellen. Dus als je een mailtje stuurt naar... rotaryclubsandvoort.gmail.com, kan je voor 12,50 een tulband bestellen. Die is echt heerlijk voor bij de Pasen. En die gaat ook weer naar het goede doel. En dat gaat ook allemaal naar de lokale goede doel. Wat is het goede doel daarvan? Nou, We krijgen elk jaar natuurlijk verschillende aanvragen binnen. En Dat kan bijvoorbeeld zijn kinderen die bij het pluspunt zitten en die oh, nou, ja, vakantie ja, ja, willen. Ja, uh, ja. Of andere mooie initiatieven. Ja. En nou, daar kunnen we ook net even een setje geven Tuurlijk. dat uh, die geweldig. dingen op de grond komen. Ja, geweldig. Top hoor. Ja, helemaal goed. Nou George, hartelijk bedankt voor je komst. Uh, ik wens je dit weekend een goed weekend, maar zeker ja. volgende week een, een goed weekend. Ik ja, we hoop op dit weer. Dat... Ja, hoop ja, op dit weer. En, en, en, uh, dat iedereen uh, komt. Ja. Alle uh, bewoners van Zandvoort hebben een mooi informatieboekje ontvangen. Ja, kunnen ze nog op een website zien, een beetje de achtergronden? Ja, een... zeker. Natuurlijk de, de website van de Champion. Dus als je uh, circuit in Zandvoort uh, googelt, dan heb je dan alle informatie, je alle informatie, over, informatie ja. over de route, over het goede doel, over ja. de tijden. En over de Rotary, die heeft ook een eigen website, neem ik aan, Rotary, Rotary Zandvoort. Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja, ja. Okay. Ja. Kunnen ze ook nog allemaal... Uh, uh, dus en in het Er staat kunnen. alles uh, ook met de toegang tot het dorp en wat is afgezet. En uh, ja. nogmaals, kom vooral kijken, want het is een hele happening. Geloof ik. En met hoe meer, ja. meer mensen je langs de kant staat, hoe gezelliger. Absoluut, Absoluut. dat weten we nog van vorige jaren. Ja. Hey, hartelijk bedankt, Zoors. Veel succes met de organisatie verder en uh, bedankt voor je komst. Oké, okay, graag gedaan. We, we gaan een liedje draaien, geloof ik. As good as hard to realize we're just so used to say we're all right it's fine we don't need to be sugar and spice and everything nice. Yeah. sometimes I love the doors to keep you outside I ain't got no time to fight your old fights so on my wish that you wouldn't stay here tonight now tell me what you think, and I'll try to solve your problem your fun to pieces, just because you need it. God is us to please me, I'm not ever sleep will. love bites, now I know the love for bites, love bites, now I know the love bites, love bites, now I know the love bites. Love can be a bit frustrating Sometimes I still think of your beautiful eyes hey, Tell me what you think and I try to solve your problem Break it phone to pieces just because you need Gotta stop the reason and all to ever Love zoals was Love Bite van uh, Beatrice. Erg leuk liedje. Ja, hartstikke leuk. En uh, ik dat ben er heel enthousiast dat over. Je uh, dat jij dat zomaar uit je hoofd weet. Ja, ja dat weet ik Ach, jongen, je, ja. je kent mij hè. Ja, het moest je zes keer voorgezegd worden. Maar nee, dat komt <laughs> niet. Goed, we hebben inmiddels aan tafel uh, twee dames van de, uh, de burf uh, he, 75 jaren bestaan hebben jullie al zelf. Dat klopt. Ik zal het nog even voorstellen. Uh, Mieke uh, uh, Veld... Hollander. Mieke ja, Hollander. Mieke Hollander en Ans Veldwiet. <laughs> ja, klopt. Ja, ik had bijna goed. Maar, uh, <laughs> oh, uh, welkom in de studio. Dank want uh, Jullie zitten hier naar aanleiding van het toneelstuk... Uh, uh, Rijke Vissers Arme Mensen, wat jullie gaan opvoeren. Ja. Uh, wanneer, wanneer is dat precies ook weer? Volgende week zaterdag. volgende week zaterdag. al. 25e staat Ja, ja 25e. Ja. ja, en in helaas... In de grot. Ja. In de, krocht, in de krocht, En helaas ja. hebben we een persbericht gehad uh, dat uh, de laatste keer is dat jullie dat gaan doen, zeg. Ja, ja wat jammer. Ja, wat is dat? Uh, waarom, waarom is dat? Nou, nou, uh, op het uh, moderns gezegd personeeltekort. Personeeltekort, ja, dat Personeel kan. Maar houdt de hele wurf op? Nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee het is puur dit, uh, dit gegeven. Alleen het alleen toneel. toneel. Ja. ja. Okay. Met, uh, hoeveel leden bestaat nu de wurf op dit moment ongeveer? Twaalf. Twaalf, oké. Twaalf, dertien. Het mag meer worden, hè? Nou, als het, ja Mannen, hè? Mannen ja, vooral. Oh, mannen. Komen. Nou, ja. hè? er, er, er is een toekomst voor je open. Ja, ik, ik heb... Uh... Nou, hij heeft het druk. Hij, heeft, het hij heeft andere dingen. Nee, maar de laatste jaren is de aanwas is de ook niet uh, echt groot geweest waarschijnlijk, hè? Nee, kijk, de, de jonge lui, die hebben geen zin meer om iedere donderdag... Het is dan natuurlijk al wel vier maanden dat wij het doen, hè? Dat je iedere ja. donderdagavond, ook winter... En mm -hmm. weer en wederdienende, we, we zou ik maar zeggen, moet je daar naartoe... En dan heb je het altijd, en dat vind ik zo echt over een pakje. Nee, het is geen pakje, het is een kostuum, jongens. Ja, ja, ja. Voor de mannen valt het best mee, want dit keer ook. Ze hebben alleen maar een zwarte broek en een gebreide trui. En een pet, toch? Nou, het hoeft niet altijd je? pet heb je ook wel op. Dat is meestal ook als je in je hele kostuum loopt. Ja. Maar, dus, ja, en de vrouwen die vinden zo'n kapje altijd zo verschrikkelijk. Ja, maar ja, dat hoort er wel bij. Ja, maar ik vind het toch meestal als ze het op hebben, dan zeggen we nou dat is een verrijking. ja maar het is de, een van de laatste uh, uh, uh, clubs zeg maar die uh, vereniging die, ja vereniging die die uh, oude Zandvoortse klederdracht uh, draagt. Zandvoort hè? wel ja, de, ja Zandvoort, de enige de enige ja ja ja, het is wel heel leuk natuurlijk. Ja, zeker. Ik zie Hans wel er al wel in. in ik zie jou wel in zijn. Nou ja, ik heb... Kom, Hans. Ik heb nou, het is wel een postuur uh... ook tevoren. Ik heb één uh... keer met carnaval zoiets aangenaam. Nee, hoor. Nee, nee. Ja, maar dit is geen carnaval. Nee, nee, nee. Nee, nee, dat mag niet. Nee, nee, dat mag niet. Nee, dat begrijp ik wel. Hé, hey, maar rijke vissers, arme mensen. Dat is ja. geschreven door de heer A. Steen. En de regie is in handen van Ed Franse. Uh, maar wat, wat kunnen wij verwachten als we er naartoe gaan? Een hele leuke groep enthousiaste spelers. Ja. Het is echt een heel leuk stuk. Ja. En uh, nou Ed Frans heeft natuurlijk ja, wel goed de winterronde. Maar ja, vergeet ook niet... de meesten die meespelen, die hebben al een keer gespeeld... en die weten donderst goed hoe ze het... nou niet allemaal, maar hoe ze het moeten spelen... en mm -hmm. hoe elkaar een beetje moeten corrigeren. Maar, en dat is wel een beetje een valkuil. En dat doet zij, nou niet helemaal, maar ik wel. Je maakt de stukken bij. Dus je krijgt een gegeven... En ja, je weet zoveel uit ja, wat je altijd hebt gespeeld. Ja. Dus ja, meestal, dan moet je wel zorgen dat de tegenspeelster weet... Ali Zwart, die weet het wel wat je zegt. Maar je moet wel zorgen dat je voor degene die naast je komt... wel het laatste zin altijd zegt dan weten we, oh, nu moeten we, nu moeten we binnenkomen. Dus uh, jullie ja, ja, ja. kleuren eigenlijk een beetje buiten de lijn. Hey, dus, uh, dat gebeurt nou, heel vaak. Bol. Ja, een beetje boel. Maar, maar dat, dat maakt het ook wel leuk voor, uh, als, je, als je op het toneel staat. Ja. Lijkt ja. Mij het ja, en dat je er goed op kan anticiperen... dat je weet waar ze het over heeft. Want ja, ja kijk, ja. als je natuurlijk alleen maar op je rol zit te kijken... of je hebt alleen je rol geleerd... Ja. voor degenen die het een paar keer hebben gespeeld... die kunnen alleen maar natuurlijk... die hebben die rol geleerd, die ja, zitten in die kop... en dat moet ik zeggen. Maar als ik daar binnenkom... En ik heb mijn kleding aan. En ik kom met toneel op. Dan ben ik thuis. Ja. Dan maakt het me niks meer. Aan, dan zit ik gewoon in die huiskamer. En dan ben ik die persoon. Ik ben gewoon de buurvrouw. Maar hoe, de, lang, hoe lang ben je al 51 niet? jaar. 51 jaar al? Van ja. de 75. En nu? wel heel lang. 45 jaar. Nou, dat is ook een Dat man, is, bom, uh, ja, daar ga je, ja, dan ga je, jaar, je jaar. niet zo snel vanaf. Nee, mijn man ook al 55 <laughs> jaar. Oh ja. En maar 25 jaar voorzitter. Hoe jullie elkaar doen. daar ontmoet? Ja. Ja, echt ik was, waar? Ja, ik kwam als 18-jarig meisje bij uh, de dansgroep. En ik werd door de familie Gans meegenomen. Het was gelijk... Uh, en dan moet je altijd kom je op proef, hè? Ja? Bij de dansen. Ja, ja. eerst ja. even kijken. <laughs> ja, is het de Zandvoorter? Hebben we een in de groep? En uh, in september kwam ik daar. En in april, het jaar daarna werd ik officieel bij de jaarvergadering als lid. Want de proeftijd is nu al over, neem ik aan. Ja, de proeftijd is nu al over, neem ik aan. Ja, na nou, nou, nou, ja, 51 jaar ja. wel. Ja. Maar je, je hoeft geen zandvoorter te zijn om lid te worden? Nee hoor, vroeger wel, maar nu niet. Oké. Okay. Nee, vroeger werd je altijd gewaagd van wie je rientje was. Ja, bij ja, die ja. oudjes. Ja, nee, je moest ja. wel in de permentatie zitten. <laughs> ja, want anders dan... Uh, dat is geen zandvoorter. Ik kom uit Lutjebroek, dus ik mag helemaal nooit nee, meedoen. Maar nu wel, hoor, bij ons wel. Nee, dat weet ik wel, Nee, maar hoeveel hoe keer speelde u dit stuk, zeg maar? Dat, uh, ik dacht de vierde, hè? Vierde of vijfde, vijfde keer dat ik ja? dit speelde. Oh, okay. ja. dus, het is, dus... uh, is meestal zo om de twaalf jaar. Ja, dit is twaalf, oh, ja, ja, dertien jaar ja. geleden. En jullie hebben uh, tot deze de coronatijd even niet meegeteld... Nee. altijd een stuk uh, ja. uh, uh, op de planken gebracht. Ja. En altijd, altijd met het uh, uh, Frans ook? Als regisseur. Nee, het nee. Frans of niet altijd, maar ja, later uh, dan kom je op een gegeven moment... een <coughs> regisseur moet je hmm. weer... En dan, nou ja, toen vroegen we het aan Ed of die nog wilde. Ja, ja, ja. Die had er wel zin in. Deze voorstelling is 25 maart. Ja. Dat is volgende week... Zaterdag. Zaterdag. Zaterdag. Ja, ja, ja. En uh, kaarten kosten 10 euro. Ja, en, en... de donateur is gratis. En daarna is het een bal, heb ik begrepen. Balna. Ja, balna. balna. Altijd. Balna. Met een, met een leuk uh, uh, combo erbij. Ja, want twee van de, Leven de berg, berg natuurlijk, die is natuurlijk weer back in business. Ja, ja met een man natuurlijk, ging ja, het natuurlijk ja, niet goed. Ja, ja, ja. En wilde ze thuis blijven. Nou is die dus overleden helaas. Ja. En toen voelde ze zich toch een beetje eenzaam. Dus ze heeft weer een combo gevormd met uh, Peter de Boer. Okay. En ik dacht nog iets met de gitarist. En, uh, toen ze, doen we en toen hadden we gevraagd, wil je weer een openingslied voor ons doen? Want sinds een paar jaar vinden ze met de mensen dat leuk. Ja. Dat je een beetje een openingslied hebt. Heeft ja. een heel leuk lied gemaakt, of... Dat was al een bestaand lied van haar. En ze zegt ze op een gegeven moment... hebben jullie bal na dit jaar? Ik zei, nou, we wilden het wel doen, maar... even kijken of dat gaat, ook via de financiën. Toen zegt ze, nou, ze zegt... misschien willen Peter en ik het wel doen. Nou, vreek met Peter gepraat. Kleine vergoeding gevraagd. En Hartstikke leuk. Ze willen het ja. bal nadoen. Wat goed. En dan echt, ja, Zandvoortse nummers, weet je wel. Tuurlijk, ja, ja, ja. ja. Wat is nou een Zandvoortse nummer? Nou, nee, kijk, ik bedoel Nederlandse nummers. Ze oh, okay. nou, zit er twee motten in mijn oude jas... Ja, en, precies. en ook wat, wat, wat Nederlandse, ja, ja. Nederlandse liedjes. We, we gaan het wel, en ook wat zeemanslieden. Echt heel. Nee, leuke leuk, leuk, uh, We een hebben zo'n gezellige mailte. groep dit jaar. Ja? Heel ja. leuk, het, het gaat helemaal goed. En, ja. En, ja, heel leuk. Maar uh, betekent dat niet dat het misschien toch nog wel door kan gaan? Misschien, ja, als jullie meer mensen krijgen, dat, het, dat, ja, dat is het punt, hè? Kom maar op. Waar kunnen ze zich aanmelden eventueel? Is er een. Er een website, Ja, aanmelden, ja. er is een, een website, toch? Wat is de website nog alweer? www.dewurf.nl. Oh, die is niet zo moeilijk, nee. Nee, nee dat, nee, dat hoeft niet. Ik had er wel. bijna zelf op kunnen komen. Nee. Nee. Maar, kunnen wij, kunnen wij ja. het onthouden? Ja. Nee, maar, maar het is echt. Daar kunnen ze uh, zich ook eventueel aanmelden om. Ja, mijn ja. telefoonnummer staat er ook bij. Oh, en mijn een, e-mailadres e staat erbij. Ja. Dus uh, ze, ze mogen... Uh, ze mogen mij altijd bellen. Altijd, al, nou, niet altijd, maar nachts nou niet. Nou ja, dus niet, nee, maar, we gaan uh, natuurlijk een beetje Ja, normaal nee, ik ja. <laughs> maar moet je echt toneel kunnen spelen? Of zeg je, nou, nee hoor, helemaal dat, niet. Nee, helemaal nee, niet. Nee. Wordt, uh, jullie stoppen dan eventueel met dat toneelspelen? Toneel, ja. Uh, tenminste, als, jullie, als er geen mensen bij komen, ja. wat, wat gaan jullie daarna nog doen? We blijven, wij gaan ook met de groep Buitenzand voor. Ja, dat. Uh... We gaan uh, 19 mei gaan we naar Nunsfeet. Daar hebben ze ei <kuggen> Eibertjesdag. <kuggen> Daar komen een heleboel folkloregroepen bij elkaar. Eibertjesdag? Eibertjesdag ja, heet dat. Met de het de de houding, de. De. Geen idee. <laughs> Wij dachten dat het was die vroeger met eieren langs de markt ging. en daar, Omdat dat de grote markt is. Want al die mensen yeah. die staan buiten met hun spullen. Yeah. En ook allemaal ambachten. Uh -huh. En toen dachten we dat het een vrouwtje was die vroeger met eieren naar de markt ging. En dat dat dus genoemd werd omdat ze altijd met haar eieren kwam. Met de dat dat eibertjes dacht. Maar het schijnt ook een andere betekenis. Oh. Waarschijnlijk iets in het dialect. Met ja, ja, ja, ja. eibergen. Ja, precies. Maar hoeveel groepen doen er daar mee ongeveer? Daar? Ja. Nou, ik denk al een stuk of veertig. Echt waar? Ja. Ja. Ja. Wij komen echt uit het hele land, hoor. Van ja, Groen ja, ik heb er een filmpje van gezien. En, en ook dansen. Dans, ja. ja. en, ja. en 19 vroeg. juli gaan we naar Spakenburg. Vissersdagen. Oh, oh, wat leuk. Ja. Waar komt de naam de Wurf vandaan? De Wurf, dat is de plek bij de zeereep... waar vroeger de bomschuiten werden gemaakt. Dat is dus eigenlijk werf. Maar in het dialect is dat wurf. Oké, okay. wat grappig, wat grappig. Wist ja. jij dat, Hans? Uh, uh, nee. Zeg maar ja. Nee. Ja, nee, ja, sorry, wist ik dat, man. Ja. Ik denk, dank je, ja, dank ik, ik, ik vraag het even. Nee, en, dat en, was het Nou ja, ja uh, uh, uh, uh, leuk, leuk. Beetje ja, nou dat we vinden je... het. Uh, Hoe komen uh, de mensen aan kaarten? Uh, uh, moeten ze van tevoren kopen, of ze kunnen aan de. Uh, uh, ze aan de ze zaal. kunnen van tevoren bestellen bij mij en uh, ook uh, Via op het de plaatsje aan, uh, aan de zaal. Ja, er ja, ja. staan nu ook uh, uh, aanplakbiljetten bij verschillende, nou niet zoveel, Er staan drie adressen op, in, Dorpen, ja. en, in, in Dorp en daar staan drie adressen ja. op. Want de laatste je... keer dat jullie een, een, een, een voorstelling hadden was in 2019 zelfs. Hè? Ja. Ja. Want in 2020, 2021, de corona. Was het corona. En twee dagen het, van tevoren werd het afgesloten. Ja, jullie wilden het in september, afgelopen september doen, heb ik ja, maar dan gelezen. Ja, we kwam en... Paap natuurlijk, onze ja, speler, he, ja, die, ja. die de hoofdrol speelde, ja. die kreeg een hersenbloeding. Dus ja, dan is het ja. afgelopen, dan een ja. ja. uh, hoofdrol, dus die kan je in twee maanden niet, dat ja. was in augustus of juli, kan je in twee maanden niet uh, nee. te vervangen nee. verzoeken. Nee, dat begrijp ik en niet. En wat, wat, wat, wat is de toekomst voor de Wurf? Ja, we hebben zoveel spullen en we hebben zoveel natuurlijk uh, herinneringen mm -hmm. aan Oud-Zandvoort. En we hebben natuurlijk ook het museum, dat ook natuurlijk, ja. waar we ook natuurlijk mee uh, ja, nauw samenwerken. Mm -hmm. En uh, ja, we blijven gewoon bestaan zolang het kan, want we hebben zoveel spullen. Ja. Ja. Dus die kan je niet zomaar, waar moet je die brengen, waar moet je ja. naar toe doen? Ja, en voor nee, ons ik heeft ja. het nog waarde natuurlijk, omdat ja. het van vroeger is... Ook al ziet het er soms niet meer zo netjes uit. Ja, maar, maar je probeert het toch. En ja, waar moet je dat laten? Je kan een moeilijke grote schroot op en de brand erin nee, steken. Ja, ja, ja, nee, maar he? ik bedoel, maar het is ook wel oud hout dat eigenlijk nu nog wel gebruikt wordt, maar waar misschien niemand wat dan heeft. Tuurlijk. Nou, hartstikke leuk. En hoe doen jullie het met de zaken die erbij die, die, die, die, die komen? Zeg maar. het, het, het, het, het toneel moet opgebouwd worden en, en er moet. Uh, alles van alles gemaakt worden? Hoe, hoe gaat dat? Nou, het maken wordt eigenlijk... Ja, we gebruiken alle spullen die we hebben... die dus hier beneden die staan. Heeft bij top. Ja. En uh, nou ja, nu zijn de mannen natuurlijk aan het opbouwen. Ja, en de meesten die weten heus wel hoe ze het moeten doen. Uh, ja, ja. En, uh, 25 maart. 25 ja, maart. Hoe ja, ja. laat is het? 8, 8, 8, uur, 8 uur. 7 uur gaat het, geloof ik, kwart over 7 gaat de zaal Heel goed, komt al komt allen het het Balna, helemaal een leuk stuk. Echt helemaal waar. goed. Ja, op op de uh, zand voor het zeg. Rijke vissers arme mensen. Ja. Juist. Uh, dames hartelijk bedankt hartelijk voor het komen. Ik wens jullie nog een heel uh, fijn weekend en, uh, en een, een mooie ogen. zaterdag voor. En een mooie week. zaterdag voor. Ik hoop het in ieder ja, geval Oké, okay. oké. Okay. Bedankt. bedankt. Bedankt. Bye bye. Doei doei. I did my best to notice when the call came down the line up to the platform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 I can go We zijn de buitenmaat de de Killers met uh, Human Hans. Ja, wat mooi. Dat je het mooi, weet, mooi, een mooi, ja, nee, mooi uh, stukje muziek. Mooi stukje Echt. muziek. Maar dat, dat is hele andere muziek dan waar we het nu over gaan hebben. Ja. Want nu gaan we het hebben over Cuban Latin Live Music. Ja, uh, aan, uh, aan onze desk zit uh, uh, George uh, Martinez Galan. Welkom. En uh, zijn, uh, zijn begeleiders Freddie en Jose. Uh, ook wel. Wij... Een de, de, de oude bekende in het nou, programma. Uh, <laughs> George is al een paar keer bij ons Fans geweest. Fans van de show noemen we dat. Ja eigenlijk, wel, ja, eigenlijk wel. Want hij speelt altijd een mopje muziek. Dat is natuurlijk aan het einde van ons gesprek zo direct. Dus dat is hartstikke leuk. Want uh, hij is uitgenodigd om het hier en komende uh, uh, zondag, hè, is dat hè? Ja, zondag. Zondag inderdaad. Is er een uh, matiné-concert? Um, 26, 26 maart. 26 maart. Dat ja, dus nee, is ja, over de ja, komende zondag is over een week. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Maar daarna uh, komt er ook een hele lijst van uh, uh, muziekevenementen in de krocht. Ja. Doe jij daar aan, aan alle, alle mee of niet? Dus, George, aan alle concerten doe jij mee of niet? Die, die daarna komen, ja. zeg maar. Ja. Ik doe mee. Want ik, zie, ik zag allemaal... Uh, <laughs> ja, je hebt dus komende, komende zondag... Uh, George uh, meneer Galan, Muziek Friends, hè? daar komen ze sowieso. Ja, exactly. Maar ik zie Beatrice Aguard, ja. uh, George Valiris. Maar, maar daar doe je, speel je ook steeds allemaal in mee. Um, als, alleen als de andere muzikanten prettig vinden om samen met me te spelen. Oh, okay. Ze zijn ja, bepalen. Ja. Ze ja. Bepalen. Ja. Ja. Ja. Want we hebben dus 26 maart, uh, dan speel jij eigenlijk de hoofdrol, zeg maar. Ja, daar ben ik uh, eh, de, de, de, En, en, en daarna zijn het eigenlijk uh, Latijns-Amerikaanse muzikanten die jij uh, mee me begeleidt, zeg maar. Absoluut. No, de de ja. gedachte is dat elke zondag zou eventueel een ander bezet in zeg maar Ja, ja, ja. ja en ja. Ja. natuurlijk is een hele gevarieerd repertoire, waar veel mensen kunnen, ja, verschillende soorten muziek. Ja. In contact te komen. Dus maar, ik, ik ben altijd bij, eh, in de zaal als, als gast. Ja. Of als een, een, diegene introduceert, al de muzikanten maar ze kunnen zonder mij functioneren. Oh, ja, Dat maar, is het mooie daar. En, en als het niet goed klinkt, dan kun je altijd inspringen. GELACH <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Het zal, nee, nee, nee. zal ongezij he? wel goed klikken. Want, uh, het is een hele lijst. He? Die komt uh, vanaf 26 maart. Uh, dan krijgen we 23 april, 21 mei. En dan gaat door tot 26 november. Dat zijn in totaal negen concerten. He? die uh, jullie, zeven, uh, zeven. zeven. Oh, zeven. Zo 7. Oh, vallen. Ja zeven. Zeven, zeven, <laughs> zeven. Uh, ja, zeven. Dat bedoel ik ook. Maar uh, uh, dat zijn er wel aardig wat, uh, uh, moet ik zeggen. Was dat moeilijk om bij elkaar te uh, krijgen, al die mensen? Want je moet een hoop afspraken maken. Ja, het, met... het is een combinatie. Kijk, ja. de, de kwaliteit van deze soort muzikanten. De, is, ik, ik vind aan een kant uh, heel uh, uniek. Aha. Maar ze, ze beginnen nu de agenda een beetje vol te krijgen. Dus ze moeten veel dingen puzzelen en bellen. En het uh, en mooie hier is van dat ze kennen. Ze kennen mij mijn ja, persoon. En daardoor ja. was het niet, niet, niet moeilijk hè, om hen hiervoor te benaderen. Ja, dus het... Ik heb een heel paar maanden geleden begonnen. Hé, hey, die, die dag, vastleggen. Ja, en gelukkig. Koning voor elkaar krijgen. En dus het was niet zo moeilijk om dat hele programma vol te krijgen, zeg maar? Ja, het is een combinatie. Ah, ik durf nog ah. niet te zeggen dat het niet, niet moeilijk was. Ik denk dat ik moet een beetje mijn best doen om, om voor te houden ja. dat. Ja, want je, dat, je doet dat niet alleen, hè? Want er is een hele stichting, st ja. de, de, de, de, de stichting uh, Connection, Connection. Uh, Latina. Hoeveel mensen zijn daarbij betrokken zo'n beetje? Nou, de Titing Connection is een heel kleine groep. Kleine groep. De bestuur en, en ik ben een van de, uh, <kwijnt> de lid. Um, maar in principe, we werken niet alleen door de bestuur. We werken met een hele grote kantela van vrijwilligers. Mm -hmm. En mensen die uh, kennen onze intentie en doelen... en die werken samen met ons mensen. Ja, ja. En Fred en José zijn een paar van onze... Uh, ja, belangrijke Maar <laughs> <laughs> <laughs> nou, wat, wat, wat is jullie taak in het geheel? Vertel eens even, Fred. Helpen. Nou ja, in het algemeen eigenlijk helpen we Gorgen daar waar, uh, waar nodig is. Ja? En... Uh, ja, ja, Gorg is toch, uh, was zeggen, toch, toch, toch half-Cubaan gebleven en half-Nederland. <laughs> en ze noemt u wel eens een beetje, een beetje stateloos. <laughs> niet helemaal ja, Nederland, ja, en ook ja, ja, niet ja, helemaal-Cubaan ja. meer. Test, <laughs> dan... test, Hoort u mij over? U Charles nu goed verstaan? Ik hoor Nee? Oh, dat klopt ook. Maar nu, maar nu wel, denk ik. Ja, geweldig. Dat hebben we net gedaan, want je komt me net wel goed bestaan, toch? Ja, maar ja, zeker. Oké. Okay. Maar nou, nou vraag ik me af of zij nou in de uitzending is. Dat zou ook moeten. Uh, nee, want dan moet, uh, dan moet zij naar de uitzending bellen. heb deze, deze, deze, bellen. Hoor je mee? Ja, ik ben er nog hoor. Ja, zijn ze allebei in de uitzending? Ja. ja. Oké. Okay. En Coro Contoro. Helpen we Gorgen om dit voor elkaar te krijgen? Ja, ja. Het zou uniek zijn als je gewoon in Nederland zo'n maandelijkse concert hebt. Ja, ja. En, het is een jazzconcert elke tweede zondag van de maand. Ja. is dit uh, elke vierde zondag van de maand. Ja, leuk. Dat Proberen goed. we het, de, de Latin Cuban music... hier in Zandvoort te halen. Ja, want de, de, de meeste uitvoeringen... zijn in Haarlem, hè? In, de, in die kerk. Uh, of ja, niet? we zingen in de Pelgrimskerk. Oh, dus jullie zingen in de Pelgrimskerk. Als koor. Ja, ja, ja. Dus ja zoals leuk. met het kerstconcert van Coro Cantoro... hier in de was ook helemaal uitverkocht. Ja, leuk. En dat is dezelfde soort muziek... waar je gewoon ontzettend blijft. <coughs> ja, en jou, jouw land... Het laatste concert, uh, George, uh, toen heb je je vader geëerd, zeg maar. Uh, ja, hoe, hoe was goed. dat concert? Was uh, fantastisch? Ja, was goed, ja, ja, ja, ja, succesvol. Helaas kon, ik, helaas kon ik niet komen, want ik, ik had wat andere dingen. Maar uh, ja, nou, eigenlijk heb ik wel een beetje ja, spijt ik van. Ben, maar. Ik begreep inderdaad. Uh, als ik mag zeggen, kort, dat was voor mij een, hij een, een, een hoogtepunt in mijn muziekcarrière. Ja? Ja. En zoals ik je, je, je aangegeven was een soort geïr aan mijn vader, dat is ja. ziek op dit moment is. En ten tweede is het een terugkoppeling van mijn, eh, een deel van mijn beroep als muzikus als pianist, uh -huh. een beetje te laten profileren. Dus ik heb een mooi recitaal gegeven van ongeveer 36 liedjes, of 26. Zo. Oh, so. en, en dit was totaal anders dan de mensen die normaal uh, kennen. Me wel. Dus ik was met de gitaar altijd bezig. Maar die, die keer heb ik gekozen voor de piano. Uh -huh. De piano staat centraal. En ik heb een heel mooi uh, ja, uh, deel van mijn, van mijn persoon laten zien. Ja, ja, ja. En gelukkig uh, ja. was heel goed bezocht. Oh. Ja. En uh, niemand ging weg. <laughs> dus, nou ja, dat, <laughs> ja, belangrijk, hè? Dat is ook wel een goed teken. Dat is een goed teken. Waren, er, waar, waren er meer familieleden van jou bij? Uh, broers, familieleden uh, waren mijn twee dochter. Twee oh. van mijn twee dochter. Oh, leuk. Ja, ja, ja. Ja. En dus ze hebben eh, ook wel wat uh, video opgenomen, zodat je vader ook heb, uh, ja, mee, waren, mee heeft kunnen genieten. Ze waren ja. heel blij en uh, een, van, een van de twee was heel kritisch, mm -hmm. ja. maar goed, dat hoort, dat hoort erbij. En, uh, maar wat je wel, wat vond ik ook interessant is dat uh, veel van de gasten uh, ze waren meestal uh, ja, mensen die ik ken, of ze kennen me wel, en dat maakt ook een heel warme sfeer in de zaal. Ja ja, ja, ja, ja. En ik hoop dat, nou ja, <laughs> die soort muziek zijn veel van andere soorten kaliberen eh, of van andere stijlen. Uh -huh. Waar niet zoveel mensen zitten hier voor te wachten. Maar ik hoop dat er veel eh, meer vertrouwen is op de markt. Dat ik kan terugkomen met mee. Ja. ja, <laughs> ja, ja. zo'n ja. En dat mensen meer laten genieten van deze ja. muziek. Ja. ja, dat was ook een totaal ander concert. Dat was een piano-recital. Ja, terwijl ja. Gorge natuurlijk kennen vanuit, vanuit het koor, korrektoor, vanuit diverse bands en diverse ja, optredens ja. met de gitaar. En hij heeft dan daar 26 uh, pianostukken gespeeld. Van Bach tot letter Jazz En eigen nummers. En en alles zonder partituur, zonder bladmuziek. Ja, ja, dat, is dat is knap. dat is knap. Ja, dankjewel. Heel knap. <laughs> uh, van die hele lijst he, van, uh, van uh, artiesten die komen, zeg maar, in het komende jaar. Je hebt een duo, je hebt een trio. Uh, Sonja Kuba en Friends. Waar kijk je het meeste naar uit? Of, of, of zijn ze allemaal gewoon goed? Zeker. Ja, 100, 100%. Ik maar, maar, maar waar ben je het meeste trots op dat je ze uh, hebt kunnen krijgen? De, de, de trots is hier dat. Uh, is meegelukt om de kwaliteit van, van deze muzikanten uh, te koppelen aan wat ik aan het doen ben. Ja, ja, ja. En dat ik kan eventueel uh, met de, de ondersteuning van mijn vrijwilligers, de mensen, die kwaliteit van muziek in stand brengen. Dat ja. is mijn trots. Uh -huh. En, uh, en dat ik ook een beetje mag, een beetje X mogen spelen. Ja, ja dat, dat je, ben ik Want je, je kent ze allemaal waarschijnlijk, hè? Ik Top. ken ze allemaal zeker. Ja. Ik ben de. Ik ben de, de hoe noem je het? De bemiddelaar. De, de schakel. De schakel. De schakel. Nou, laat eens, laat de, eens even wat de, horen. Ja, misschien kan George even wat laten horen. En uh, dan moeten we de microfoon er goed bij. En, uh, misschien die andere microfoon ook bij de. Uh, Oké, okay. ja, nou, ja, helemaal top. Hoeveel minuten heb ik? Nee, dus. uh, De minuut minuten of uh, twintig. hoor. Nee. Nee. Nee. vijf minuten. Oké, vijf minuten. Okay, dus ik, ja, ik, ik ik ik ik wou een liedje dat net gecomponeerd ik ik ik Maar ik durf ik ik niet, want niemand kent dat. Oh. Dus <laughs> ik ga ik beetje ik spelen. Okay. Okay. <laughs> ja. Dat moet ik ik doen. ik ik ik ik ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si la podré querer, yo no sé, yo no sé, he querido volver a sentir. La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer yo fui Ay, que será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ja. Komt het narkels, hè uit die serie? Ja, zeker. Ja. Ja. ja. Dat klinkt een beetje schat, inderdaad. Dit was geen onbekend nummer. die was voor narcos. Oké. Okay. <laughs> Wordt je er ja. blij ja. van? Of? Je kunt er nog even een minuutje op drie doen. Oké, nou. we Oké. Okay, ja? Oké. Okay. Volg okay. van okay. Martijn Nesterland. Zondagmiddag Happy sport, mm. iedereen. Mm. Tijd in orgo. Muzika cuana, zondagmiddag concert, het is voor iedereen, daar in Norfolk, muzika in Amsterdam, ik hou wel van Juli, van al die mooie mensen, alle mooie bloemen, al die mooie straten. Al die lekker dingen en voor die mensen die van mooi muziek houden. Maki-composities, ook Cuba-Caribische foodens en hij gaat voor benedux. me mijn gitaar en mijn gevoel, mensen blij maken, zo'n dagmiddagconcert. Het is voor iedereen. Dari Nordholland, musica guana. Baya! tabarabadi, pao pao, tabarababie, pao pao, tabarababie, pao ra música Oh, geweldig, Lorosje. Hartelijk bedankt. Er is een bank hier. Als, als mensen nu niet naar die concerten gaan, dan weet ik het ook niet meer. Uh, ze, kunnen, uh, ze kunnen ook op de website kijken van uh, uh, booking, uh, uh, ja, ja, dat, ja, Daar staan alle, alle, alle, alle artiesten op en uh, wanneer het is, al, et cetera. En, en nogmaals, uh, Theater de Krocht. Ja. 26 maart zondag om 2 uh, uur kun je naar binnen. hè? Ja. De zaal ja. gaat er uh, om te zalen ja. ja. en, en, en daarna is er dus elke maand een concert uh, ja, behalve juli, augustus, ja. maar uh, dat gaat door tot uh, november. Nou, de, de, het programma is allemaal te zien op die website. Dus uh, hartelijk bedankt voor jullie komst. Een heel goed uh, weekend. Heel, heel veel succes. Uh, wij, gaan ons voor, wij gaan ons voorbereiden op uh, een Oh. oh, je kan nog één minuut afsluiten. Nou, kun je, kun je nog één minuut vol spelen? Guantanamera. ja, dat kan iedereen. Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra me complace más que el mar.